Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Dit is Helene Ekker met het NOS-journaal. In verschillende Arabische landen is het aftreden gevierd van de Egyptische president Mubarak. In de Tunesische hoofdstad Tunis dansten de mensen op straat. Ook Palestijnen in de Gaza-strook vierden Mubaraks vertrek. In Beirut schoten feestvierende Libanezen met vuurwapens in de lucht. Israël heeft geen officiële reactie gegeven. De Duitse bondskanselier Merkel zei dat Egypte de vrede met Israël moet veiligstellen. De legerleiding in Egypte prijst Hosni Mubarak's besluit om af te treden. Hij heeft in het belang van de natie gehandeld, zegt de militaire raad die nu aan de macht is. Volgens de raad wordt snel bekendgemaakt hoe de overgangsregering eruit gaat zien. Mubarak droeg de macht vanmiddag om vijf uur over aan de militaire raad. De raad wordt geleid door een vertrouweling van Mubarak, Mohammed Tantawi. Die was tot vandaag minister van Defensie. Diverse westerse leiders hebben de hoop uitgesproken dat er in Egypte snel eerlijke en vrije verkiezingen komen. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon wil dat de militairen de macht zo snel mogelijk overdragen aan een gekozen regering. Het Egyptische volk viert intussen feest. In alle steden zijn mensen de straat op gegaan om het vertrek van Mubarak te vieren. De ex-president is met zijn familie naar Sharm el-Sheikh vertrokken. Of hij in Egypte blijft is onduidelijk. Zwitserland heeft de buitenlandse tegoeden van Mubarak bevroren. De eerste Nederlandse verkenners zijn in de Afghaanse provincie Kunduz aangekomen. Een team van 30 man zal de politietrainingsmissie voorbereiden waar de Tweede Kamer onlangs mee instemde. Zo moeten in Kunduz afspraken worden gemaakt over het gebruik van infrastructuur. 23 verkenners zullen maar kort in Afghanistan verblijven. Zeven anderen blijven achter om als verbindingspersonen tussen Afghanistan en Nederland op te treden. Het weer nog. Vanavond in het zuiden regen. In het noorden eerst nog opklaringen en lichte vorst. Morgen in het noordoosten kans op sneeuw. De temperatuur loopt uiteen van 3 graden in het noorden tot 12 in het zuiden. Dit... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu. Ziet. We are coming to you.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 Five, four, three, remember starting to remember De en jij ja, kijkt hier naar de klok, de 9 uur gepasseerd, dat betekent weer een hele fijne 3 uur lange see het. die voor je klaar zijn althans. Even een paar minuten aftrekken, dat betekent toch nog ruim. 2 uur, 55 minuten, schoon aan de haak, keiharde, lekkere dance muziek. en ja, wat hebben we deze uitzending allemaal in de show? We gaan natuurlijk eventjes kijken wat alle nieuwtjes in de mailbox doen. Ik zie hier crazy, sexy, cool voorbij komen in de maassilo. Ontzettend leuk. Lake Dance. Ik hoop dat je al in je agenda het hebt omzirkeld. Maar daar mag je doorheen gaan krassen, want daar gaat een uh, datumwijziging uh, plaatsvinden. Afro Jack, onze Nederlands held. Wie kent hem niet? Die is genomineerd uh, voor een of andere award. Ja, een of andere award. Het mag gewoon wel een naam hebben maar wel. Welke award is dat? Dat hoor je natuurlijk straks. Rond de klok van tien. Hoe kun je het missen? Onze enige echte partykaart. Alle hete feestjes op een rij. En ja, ik kan je één ding verklappen. Deze week gaan we ook op de zaterdag gewoon gezellig naar de escape. En wat hebben we nog meer allemaal in de show? Nou, dat zou ik zeggen, onze enige echte Twitter-rubriek Tweets and Beats. Hij komt vanavond ook gewoon lekker voorbij. Hou dus eens de komende... 3 uur. Hier op jouw CFM Zandvoort 106.9 104.5 of via onze internetsite www.cfmzandvoort.nl Daar zit ook de button met livestream. Ja, heb je ons vorige week gemist? Dan mag je hem morgen eventjes een andere uitzending gaan terugluisteren, want er zit ook een terugluisterfunctie op. Kun je uur voor uur die fijne mix van Dion Sidney of van mij terug gaan luisteren en dan zit je geit te stuiteren in je weekend. Ik zeg, door met lekkere muziek van deze van Avicii Seek Bromance In the Digital Lab Remix Zometeen meer nieuwtjes I've been watching you You've been hurting too You give all your love Nothing left to show Watch your life go by. No one who to share. Voor 2010 toch wel genomineerd van artiest die uh, het zou gaan maken. De, de, en hij heeft het de, toch wel waargemaakt. Breakthrough artist van uh, 2010. Ja, de, Chesto noemde we in 2009 al de nieuwe doorbrekende artiest. Ja, die was, uh, die was ons eventjes die, voor. Ja, die was er al, die was al helemaal gecharmeerd van zijn remixes en zo. Gewoon. Ja, oké, okay, maar die, die zit er ook fulltime mee bezig. Hè? Maar wij als amateurtjes uh, vind ik toch uh, niet slecht. Ja, ik zie hier de handjes in de, stu uh, in de studio omhoog gaan. Ja. Het is hier uh, gezellig uh, druk ja. vanavond. Uh. Ja, ja, ja, hey, ja. Jongens, laat u wat horen. Ja. ja, ja, ja. ja. Hey, en wie, uh, wie zitten er allemaal vanavond? Uh, nou, we met... hebben natuurlijk onze uh, man ons, van de TD. Onze man van de TD die uh, al het magie hier uh, werkende krijgt. We blijven ons best doen, Ja. Hey, meer doen. Dan... Dus. Meer doen als je best, Pascal. Ja, <laughs> Daar houden ja, we van. Ja, we gaan moet eraan beginnen het met iemand tegen te plaatsen. Oké, okay, oh. we krijgen morgen dus, een nieuw... uh, Wordt onze. kunnen uitzenden. Betekent dat ook dat, uh, dat er morgen een radiostilte is? Nee, we gaan eerst alles uh, aanleggen, klaarleggen. Eh, zodra Goedemorgen voor Het is afgelopen, dan wordt alles pas aangesloten. Oké. Okay. Dat, dus euh, dan gaan we gelijk daarvan uit, gaan natuurlijk uh, testen of het allemaal nog werkt. En deze uh, tijd gaan we kijken. Dus het volgende week uh, knallen we is, nog harder het, de eter in. CIET 2.0. Ja, ja zoiets. Dat is wel. En ik kijk nog een stapje verder over mijn rechterschouder. Nou, en ben... ik zie onze enige, echt, hè? Ramonski, hè? Ramonski! Voor de zand, voor zijn luisteraars. Nou, We hoor. hebben er vanavond een uh, collega-DJ collega erbij. Want Dennis, ja. jij gaat vanavond back-to-back -back draaien. Ja, met uh, onze Ramonski, net als vroeger. Want vroeger, uh, vroeger. voor de vroege luisteraars is Ramon geen onbekende van ons hoor. Nou, en moet je voor er de, de luisteraars van het eerste uur dan? Van het eerste uur. Want hij heeft hem met de DJ-contest ja. uh, onder dus andere meegedaan. Ik noem het een beetje de she DJ-contest. Omdat het een beetje de she DJ's van vroeger uh, ja, ons uh, de fijne kneepjes hebben geleerd. Hè? Dacht het wel. Jeroen-san. Jeroen <laughs> DJ J.K. <laughs> J, J.K. J.K. Song. Dus uh, jij gaat vanavond een back-to-back -back set draaien. Ja. Een uur lang non-stop in de mix. Helemaal gezellig. Nou, dat belooft <laughs> allemaal wat. Maar ja, ik kijk hier naar een nieuwsbericht. Onze Afro. Afro Jack, die is genomineerd voor een Grammy Award. Oh. Oeh, nou kijk. ja. Dan gaat David Guetta achterna, hè? Ja, als kroon op Afrojacks wereldwijde doorbraak. In 2010 is een van zijn succesvolle remixen genomineerd. En ja, welke remix is dat dan? De remix voor Madonna's Revolver. Ja, en uh, een Grammy Award, ja, die krijg je niet zomaar. Hij heeft samen met uh, David Quetta uh, dit nummer geproduceerd. En ja, in de vroege ochtend uh, van 13 of 14 februari... zal alweer voor de 53ste keer de Grammy Awards in Los Angeles uh, worden uitgereikt ja, dan even een quote van DJ-producer Afrojack. Het is een geweldig compliment om genomineerd te zijn voor zo'n eervolle onderscheiding. Al vind ik het belangrijker om goed gevonden te worden door het publiek waar ik voor draai. Ik werk vaker samen met David Ketta, maar dit is natuurlijk wel erg speciaal. Ja, en uh, nog eventjes een klein stukje. Afrojack maakte in 2010 zijn entree in de DJ Mac Top 100. Ik kwam binnen op plaats nummer. Tromgeroffel... Nummer 19. Met zanger Eva Simmons scoort hij de wereldwijde nummer 1-hit Take Over Control. En remix hij voor grootheden als Rihanna, Black Eyed Peas, Tiny Tempa en Britpop. Britpop-sensatie. Gaat, uh, gaat het wel? Ja, het is hier een beetje warm in de studio. Zoveel ja, mensen, zoveel gezelligheid. Ja, maar is die airco. doet die airco niet meer? Pascal, ga even blazen. Onze man van de TD, hè? Dat wordt gemaakt. Ook 2011 staat nu al voor een succesvol jaar. Hij heeft de nieuwe single van Chris Brown featuring Busta Rhymes en Lil Wayne geproduceerd. Die momenteel in de top 10 staat van de USA iTunes Singles Chart. En legt op dit moment de laatste hand aan de producties van Pitbull en Neo. De Grammys worden dus in de vroege ochtend van 13 of 14 februari uitgezonden. En zijn in Nederland te volgen via www.cbs.com. Voor meer informatie over Afrojack ga je ook even naar zijn website www.afrojack.com Of natuurlijk zoals wij hem al jarenlang volgen op de twitter wwwtwittercom slash djafrojack ah, Tot zover! Misschien, misschien zullen we wel wat nieuwtjes erover horen in de tweets en beats? Dat zou zomaar eens kunnen Dennis. Hey, zoek jij ze zo eventjes op? Ja, ja, ja. ja. Hé, hey, maar daar komen we toch... Over Amerikaanse popmuziek gesproken... Dat is een mooie brug, uh, Kiesja. Maar ik wou uiteindelijk zeggen, we hadden voor dit jaar nog niet voorspeld... wie dit jaar echt definitief een knaller van een doorbraak zou maken. Ja? En daar kom ik toch uit bij de heren Hagenaar en Albrecht. Ja, ja. Ja? Ben je het niet mee eens? Mm. Of heb jij andere namen? Ja, nog steeds uh, Avicii en uh, Life. die komt nu ook weer met een uh, album. En uh... Ramon, uh, heb jij nog een uh, voorkeur? Uh... Die ja, Chucky is natuurlijk erg lekker bezig. En ik denk dat hij het nog veel verder gaat schoppen dit jaar. Nou ja, Chucky die, uh, die die is, is al een al, uh, oude uh, rot uh, in het vak natuurlijk. Maar ik denk dat hij uh, nog heel verrassende ding gaat doen dit jaar. Ik denk uh, dat hij nog wel in Amerika gaat voorbij komen. Zelf uh, denk ik dat, uh, dat heer Hagen daar en Albrecht uh, nog nou, groot gaat schoppen. Ik moet komen. zeggen, ik vind een hoop remixes van hun de laatste tijd wel heel erg goed worden. en Albrecht. straks komt nog eentje van Alistair Albrecht solo voorbij in mijn set. Oké. Okay. Maar nu eerst heb ik klaar voor jou staan. Kisha. We are who we are. In de Patrick Hagenaar. En Alistair Albrecht remix. Zet je speakers maar gewoon wat harders. Gooi die tafels aan de kant. Schenk het drankje in. Maak er een feestje van. Got that glitter on my eyes Stop. En Albrecht Remix. Hij, hij heeft mij aangenaam verrast, moet ik zeggen. Op het begin had ik echt zo'n. Nou, ik weet het niet, maar op, hoe verder die in de plaat uh, ging. Kom je in echt. Kom als je hem je... een paar keer hebt gehoord. Ja. En ik, ik, zal, ik zal je zeggen: dit is dan uh, gewoon uh, de Clubmix. Dus eigenlijk gewoon in uh, een standaard set van jou of van mij uh, uh -huh. dat hij voorbij hoort te komen. Maar de radio remix, ik zal hem volgende keer draaien. Die is wat ingekort. Oh, je, hebt, je hebt de radio remakes. Tuurlijk hebben we die. Ik heb hem zelfs instrumentaal. Heb ik oh. ze speciaal ingespeeld. Hé hey, jongen, <laughs> uh, we mailen daar nog even over, ja? Oeh, ja. Oeh. Dat, dat zullen we maar niet doen. Hey. Exclusief hier natuurlijk. Bij jou, CWM's Antwoord. Zie je het in de house. En ja, Dennis. Pak je agenda er even bij, want jij had leekdance uh, al gepland, hè? Ja, ja, Op ja. 25 juni. In de Aquabest, in Uithoven. Nou, pak we je agenda maar in het grote rode potlood. Ja, ja. Want uh, het is verplaatst. Ik stem op. Oh, nee, is het is de verkeerde potlood. Ja, uh, jij uh, ja, pakt had, de blauwe pen. Ja. Oké, okay, ook ja, goed. ik pak de blauwe Kras pen. maar, want we gaan naar leekdance. 18 juni uh, in de Aquabest. In tegenstelling tot wat eerder gecommuniceerd is... ...vindt de eerste Lake dance editie van dit jaar niet plaats op 25 juni, dat zei ik al... ...maar op zaterdag 18 juni 2011. Ah, we doen het een eerder. Dit in verband met de overvolle internationale festivalkalender. Ook de bijbehorende beperkingen qua line-up spelen hierbij een rol. De nieuwe datum geeft de organisatie de ruimte om het evenement neer te zetten... ...zoals ze dat voor ogen hebben. Locatie en tijd zijn ongewijzigd. Je kunt gewoon knallen van 1 tot 11 uur, avonds op Aquabest... In best. Bij Eindhoven, als je dat nog niet wist. Het tweede leek Strandfeest staat gepland op zaterdag 20 augustus 2011. Dus als je, je Agen de toch voor je, voor je hebt, plak hem gelijk wijk. Ja, ik, ik ben alles uh, helemaal aan het opschrijven. Ik hou het niet meer bij ons. Nee, erom en uh, noteer ook eventjes. Tikketjes. Die kosten. Ticketje, ticketjes. ticketjes, ja Ik maak gewoon een leuk nieuw woord Ticketjes, ticketjes. volgend jaar is het een hele rage Of misschien dit jaar al, nee, we zetten hem op de Twitter Schrijf ticketjes. deze op, ik vind hem heel goed Ticketjes, ticketjes. Tickets kosten 29,50 euro Verkrijgbaar bij alle free shops En online via www.firstvision.nl Maar Voor 55 hele uris Heb je maar liefst een voordelig Duo ticketjes Dat toegang geeft tot beide feesten Op 18 juni en 20 augustus Duotickets tickets zijn alleen beschikbaar via www.firstvision.nl. En ja, reeds gekochte kaartjes, mocht je die al in huis hebben met vermelding 25 juni, deze worden automatisch omgezet naar 28 of naar 18 juni. Er worden geen nieuwe tickets verstrekt aan de vroege vogels. Tickethouders die hinder ondervinden van de nieuwe datum kunnen tot 1 april 2011 hun geld terugkrijgen door voor die datum een mailtje te sturen naar support.timoco.eu. Maar gere... uh, nu we het over de tickets gehad hebben, ik ben eigenlijk een beetje benieuwd naar de line-up. Naar de line-up? Nou ja, de Lake Dance Lineup wordt begin maart pas bekendgemaakt, Dennis. Nou ja, het, ik zie al dat het in, uh, de, de, de facted in de house uh, aanwezig is. Dus ik ja, denk dat, dat is dat, standaard. Dat is traditiegetrouw. Denk, ja, dus ik denk dat er we wel mensen zoals bingo players en uh, misschien Carl Triggs en uh, Alex Cruz... En dat, dat kun je ongetwijfeld verwachten. dat we zou die wel kunnen verwachten. Ja, en dan heb je ook natuurlijk nog de minimum Area. Daar hoor je natuurlijk altijd de dikke tech house, techno en minimal... En ja, als je een beetje gewend bent aan de First Vision events... Dan uh, kun je ook daar wel een uh, indeling bij maken van uh, wat, wat er aan uh, DJ's uh, voorbij gaat komen. Maar nou ja, hoe dan ook. Uh, Zet hem in je agenda. Ja, en hou, uh, hou het internet goed in de gaten voor de, de line-up. Ik zeg ook altijd, koop je kaarten nu. Want ja, aan de door is more. of Nou, meestal bij, een dit dichte soort, deur. bij dit soort events zullen dat niet aan de deur verkopen worden. Ik wel, <laughs> dat een gewoon, dichte uh, deur. snel... Uh, Snel de Even, nou, even moet i-dealen. Ja, want het is zonde als je erna schrijft. Hey Dennis, ja. ik heb een leuke tweet voorbij zien komen. Ja, ja ik, ik, ga... ik heb ook al uh, even gekeken. Straks meer natuurlijk je, van de tweet. Ramon uh, Ramonski ook uh, wat uh, tweets? Ik zit, zit aan de Twitter, ja. Moet zit jij ook aan de Twitter? Ja, ja uh, dus. Oeh, uh, oh, we, ja. we gaan nog niks verklappen. Ha, nog niks. Hou, hou het scherp, hou het scherp. Ja. We gaan eerst uh, naar een hele fijne plaats. Maar wat dacht je? Deze van de Crew Watchers: Echo eyes. Binnenkort komt uh, Energy. Ja, ja, ja. Volg volgende week. Is het volgende week al? Ja. Ik heb er nog ik niks over. Kijk al. even heel snel. Ja, ik volgende, kijk week. Even. Ja, volgende, volgende week. Volgende week. Is het al uitverkocht? Is het al ik uitverkocht? Nee. nee. Niet. Volgens mij niet. En daar zijn nee. grote namen. Want ik zag een Chesto. Ik zag een Avicii. Sander van Doorn. Sander Dorn, van Marco v, Corsten, Hartwell. Uh, Ja, nou echt zoveel grote namen. Het is echt... Je, je raakt eigenlijk niet uitgekeken. Nee, dat denk ik ook. En zonder dat het dan nee, niet is uitverkocht. Ik probeer er al. Ik probeer er maar heen te gaan, maar ik krijg het maar niet voor elkaar. Hoezo, niemand die mee wil? Nee. Nou ja, bij deze een oproep. Wil je met onze enige rechter ons zit niet mee? Ja, hij, hij wil er graag heen. Sms het even naar uh, onze, onze studio. Uh, hij zin. staat open. Zijn Twitter staat open. Echt alles staat open. Nou, doe die deur maar weer dicht. Want zo warm is het buiten niet, uh, Dennis. Nou, hier binnen wel. Hé hey Dennis, dan toch nog eventjes. Het is hier toch Vorige crazy. week hadden we het over DJ Hart wel, over zijn nieuwe track samen met DJ Chesto. Ja, komt in mijn set. Hij komt in jouw set. Ik heb hem expres niet gedraaid. Ik denk, Je wist het gewoon. Ik wist Je het wist gewoon. Wat het, het. We beloofd het eerste uur, dan wel het tweede uur komt hij voorbij. Want ja, oh, ze zaten te hypen met Twitter. Maar ja, we zijn nog niet aan Twitter. We gaan naar Crazy Sexy Cool. Zaterdag 5 maart 2011 in de Maasilo in Rotterdam. Na de eerder afgelaste datum is het zaterdag 5 maart 2011 eindelijk zover. De lang verwachte editie van Crazy Sexy Cool. Het succesconcept uit Rotterdam zal de Maasilo wederom omtoveren tot een dik feest. Met vier dampende areas. In de hoofdzaal kunnen jullie onder andere genieten van Hardwell. Ja, we noemen hem net. Leroy Styles, Quintino en Shermanology. Ja, Hardwell is al jarenlang bezig in de industrie. Op jonge leeftijd maakte hij veel bubbling, wat zich ontwikkelde tot een succesvolle Eclectic beat CD-serie. Momenteel produceert hij samen met DJ Chesso en zijn alle dromen werkelijkheid geworden. Nou ja, ik zeg wat, welke artiesten hebben ze die avond nog meer in de aanbieding? Ja, wat ze denken er. van uh, Biggie Big of iets? vriend van de show natuurlijk. De Livia, Reven en Aaron kill. Rancido, Brothers in the Boot. Mario Dwight, Under Control. En Fakes L. Deze mannen zullen de tweede area vullen met House rechtstreeks vanuit hun hart. En ook, eh, trouwens, ook, er is nog een line-up in de eerste zaal. Hè? Quintino, Shermanology. Ja, nou ja, ik had de ja, artiest al opgenoemd. Ja, oh, dus, uh, ja. ik, voor, de, voor de mensen die het even niet opgev opgevangen hebben. De mensen moeten altijd erbij blijven, hè, want voor je het weet mis je gewoon uh, zoals net uh, een hele datum uh, die veranderd is. Ja, ja. Je, ziet het, je, je hoort het maar. Hé, hey, maar dan uh, zullen we eventjes kijken. De laatste area, de kelder van de silo's, zal gevuld worden door 010. Puur Rotterdam dus, met vele house en techno-invloeden. Zullen hier onder andere Jeff Moore, Mark McRowland, Rulex en... Domingo's staan. Wil je lekker ouderwets knallen in Rova? Kom dan naar Area 4 van de Masilo. Kaarten zijn in de voorverkoop online te verkrijgen op wwwreal En de te website... Oké okay Dennis, goed dat je meeluistert <laughs> En de website van de Masilo zelf... Daarnaast kun je ook terecht bij alle vestigingen van de Free Record Shop. Zit er één bij jou in de buurt? De adressen van alle Free Record Shops kun je terugvinden op www.freerecordshop.nl. En ja, de kaarten ze kosten slechts 17,50 euro, exclusief een V. En ja, vanaf Centraal Station Rotterdam rijden er metro's van en naar de Maasilo. En ja, je bent er zo eigenlijk. Ja, en anders google map je toch even het hele zootje. Dan kom je er ook. Ja. En dan nog even een laatste waarschuwing. Wederom... Aan de deur zijn de kaarten niet te verkoop en vorige edities waren in de, uitverkocht in de voorverkoop. Dus wacht niet te lang als ja. je erbij wil zijn. Ja, ja, is, je moet er gewoon heel flat bij zijn. Gewoon. Ja, ja, ja dat, uh, dat dacht ik ook Dennis. Hé, hey, ken je die plaats van Jesse Garcia nou? Jesse Garcia, ja, die ken je toch wel? Ja, tuurlijk ken ik die. Hij heeft een mededeling voor alle dames op de vloer. Hier zien we twee DJ's, Sanskritse DJ's. Behind Wheels of Steel. Ja, nou ja, tegenwoordig zijn het toch meer de plastic wheels of steel. <laughs> ja, Tupperware. De Tupperware wheels. <laughs> ja. En Dennis, he, kun jij nog een uh, tip uh, van de sluier lichten wat jij vanavond gaat draaien in je zit? De nieuwe Chestone, natuurlijk, met Hartwell. Ik heb een nieuwe Michael Woods single. Super gaaf. First Eight van Defected is die. Uh, poeh, even kijken. Een nieuwe Olaf Besoski remix van Spencer Hill Oeh. Heel gaaf, echt lekkere de Soul Dat de, de, belooft wat Nieuwe Sidney Samson Nieuwe Sultan Annette Shepard Met de stemmen van Nadia Ali Die je van uh, Rapture kent dat is een hele lekkere vocale. Super, super gaaf plaat. Hele mooie vocalen. Een uh, nieuwe Gregory Klosman uh, plaat. En, uh, Jij heeft er weer eentje opgedoken? Ja, Jaws. Jaws. Denk ook, denk ook echt aan het deuntje van Jaws, want die komt er echt in voor. Ik hou me hier op CFM Zandvoort vanavond. Ja. En ik kijk dan gelijk naar mijn rechterhand. Naar onze nieuweling in de show. DJ Ramonski. <laughs> en Ramon, wat kunnen we vanavond van jou nou, verwachten? Ga je het me een beetje moeilijk maken? Ik ga me niet al te moeilijk maken. Dat kan niet aan, denk ik. Ik ga, ga gewoon lekker beuken vanavond. Niet te moeilijk. Gewoon, gewoon lekker. Gewoon lekker. We maken er een feestje van. Yeah? Old days. Old days. Wat voor platen kunnen we van jou verwachten hedendaags? Uh, ik heb wel het een en ander aan nieuw, uh, nieuwigheid gedownload. Dus uh, laat je verrassen, zou ik zeggen. Nou. Oeh. Nou, en natuurlijk, nou, na nou, de klok nou, van elf, onze ene echte DJJK. Ook een uur non-stop in de mix. En ja, ik kijk nu naar de klok. Zullen we even gaan twitteren? Laten we dat maar eens even doen. Tweets en beats! Wat is er in de wereld? Die DJ heeft voorbij gekomen. Uh, en Dennis? Uh, ja. Ja, ik zie een Chesto, ik zie een Hartwell en die zijn hun platen helemaal aan het pluggen. Ja, ik zie veel Chesto. Iedereen, ieder, alle, alle producers die bedanken hem dat, ze hun platen, dat hij hun platen draait. Uh, Nicky Romero bedankt Chesto dat hij zijn remix draait van Flash van Green Velvet. Uh, DJ Abster die bedankt Chesto voor uh, zijn uh, plaats met Basejackers Contour. Dus uh, hij krijgt allemaal uh, bedankjes. Ja, en ik zag ook al uh, speciaal de eerstvolgende wedstrijd uh, dat Breda uh, moet uh, voetballen. Dat ze dat nummer uh, gaan draaien, een uh, nieuw nummer. Oh. Maar ja, Chesto die komt natuurlijk uh, uit Breda. Ja. Dus dan is het tijdens uh, NAC uh, volgens mij, wat daar vandaan komt. Ja, ik B ben uh, voetballeek. Wat? Wie? Chesto. Chesto, die komt uit Breda. Ja, nou, Nak komt daar toch vandaan? Nak. Ja, ja, ja, heb NAC ik dat goed? Breda. Ja, ik ben geen voetbalkenner. Nee, dus, ik uh, ook niet. Dus, uh, maar uh, die plaat gaat sowieso dan gedraaid worden tij, of, uh, uh, na de wedstrijd. tussen de wedstrijd. De titel die draait zelfs om, uh, om Breda. Om Ja. De, de netcode. Zekers. Hé, hey, ik zie hier een tweet van Becky Bekovic voorbij komen. Wake up! Gericht aan Sander Kleineberg en Funkagenda is calling It's time to party. En ja, misschien zit er wel een leuk feestje van die twee in de partykite. En uh, wie graag uh, Chocolate Puma uh, wil zien, ga boek gauw een ticket naar Portugal. Want ze gaan morgen even wat plaatjes draaien in Club NB Visieux in Portugal. Oeh, Chocolate Puma. Ja, daar is het. Althans, vrij rustig vind ik dat uh, met nieuwe platen. Misschien is stilte St voor de storm hoor. Steve Aoki... Uh, Gefeliciteerd de Egyptische mensen. The people will not be silenced. Oeh. <coughs> en dan heb ik uh, Layback Luke en die is helemaal blij met zijn nieuwe uh, laptop. Oh. Nou, een, ja, een, uh, een appel. <laughs> we zullen het gewoon <laughs> maar noemen: een appel. <laughs> en dan kun je zelf wel bedenken dat het uh, ongetwijfeld de grootste appel is. Uh, en Dennis, wat zien we nog meer? Uh, uh, Chucky, who's ready for some dirty Dutch red light district? Marquee, in Las Vegas. In uh, Las Vegas. Zo, ja, Chucky die, die was sowieso uh, druk bezig uh, nou, met de, de, bekende de, de, Amerikaanse van de week. Ja. Yeah. ik op de Twitter voorbij zag Kelly komen. Roland. Kelly Rowland. ja. New York. De, dus dat uh, gaat nog uh, heel wat uh, worden. Ja, dit, is, uh, dit is onze Chucky-expert ja, Chucky hoor. Als uh, je ja. iets, alles over Chucky, dan moet je bij Ramonski wezen. Oké. Nou, ik zie hier uh, Jesse Voorn, dat en Kleine remix is uh, klaar. Hij is afgeleverd en goedgekeurd, dus hou binnenkort jouw lokale plaatboer in de gaten. <lacht> heb je nog uh, wat leuks voorbij zien komen ik, Dennis? Ik uh, zit nog even te kijken. Nou ja, elke dj is wel druk bezig geweest, maar uh, Quintino is net lekker op vakantie geweest in Curaçao. Net teruggekomen, hij zegt tegen iedereen dat je de Noop Doop, nummer 9, die moet je even gaan kopen op iTunes. Want dat, uh, die heb hij gemixt en dat schijnt echt een beuken te zijn. Nou, uh, misschien kunnen we daar nog een uh, cd-review over doen uh, volgende week. Dat zouden we best wel eens een keertje kunnen doen. Ja, dus uh, blijf up-to-date bij ons. Dus. En dan gaan we onze vriend van de show, DJ Raimundo, onze zandvoort -held. Ja, die, uh, die staat te twitteren samen met Radical Rhythm. De plaat Change die samen met uh, Daniel Boffy en Roy Rox uit is. Die, die is in de uh, Mix uh, onder andere voorbijgekomen. Die ben ik tegengekomen. Een remix van uh, Daniel Bovi en uh, Roy Rox. Een speciale remix van hun. Van Change. Ja, klopt. Die hebben we toch? Ja. Die hebben we gedraaid. Uh, nog voordat hij uit was. Dus. <laughs> ja, het de... gaat zo snel. Ik maar, houd af en toe even niet meer bij. Maar we gaan gewoon helemaal... Uh... Uh, Dada Life, die wachten nu op het uh, uh, San Francisco Airport. Die zijn klaar om naar uh, Vancouver te gaan. En uh, hopelijk uh, vinden ze wat lekkere sushi. Die gasten die kunnen alleen maar een vreten, denken, die twee. Ja, dat, dat hoor ik bij Rob en Het gaat Co van het ene cookie, etentje. Cookies with a smile and red meat with white noise. Nou, echt. <laughs> en ja, Ik zie toch ook al de eerste berichten van uh, Miami... Oftewel de World Music Conference 2011 ja, ja, voorbij dat komen. dat de grootste DJ-festival in Amerika. Ja, ze zijn al aan het aftellen. Ik geloof nog vijf weken. Daar maakte de Swedish House Mafia eigenlijk een beetje hun grote debuut. En ik zie al helemaal dat het aan het opkomen is qua platen de afgelopen week. Het was eventjes een dipje... en in één keer komt er een stortvloed... van ja, goede platen ja, uit. Ja, een... Uh, dysfunction die wij uh, met... Uh, de... Amsterdam Dance Event tegenkwamen. Ja, kwamen, in de sneakers. In de escape, in de ja. sneakers uh, die hebben een bootleg van piano gemaakt... die Eric Pritch hit van drie jaar geleden. Hebben ze een, een speciale... winter music conference bootleg gemaakt. Heel erg uplifting Is die goed? Ik, heb nog, ik moet hem nog... Ik zal je Jij zeggen, hebt hem nog niet goed gehoord. Nee, ik heb hem ook helaas niet bij me. Want het, het had me nog even niet overtuigd. Maar misschien dat ik hem volgende week meeneem. Oké, okay. nou hou hem in ieder geval in de gaten. En anders gaan we ze gewoon eventjes in de uitzending halen. Want ja... Ja. Dan kunnen de luisteraars ook even testen. Nog even een laatste voor vanavond in de Tweets en Beat. Hou de Soundcloud pagina van Sebastian Lins eventjes goed in de gaten. Want er zit een trek aan te komen. Oeh, ontzettend lekker. Hij komt... Binnenkort uit op uh, CR2 Records. En ja, er zijn nog geen promo's van in de omloop. Dus even afwachten en uh, je moet het toch doen met de snippet. En ik denk dat uh, we een nieuwe Fedele Grant aankomende maandag kunnen verwachten. Dat we volgende week dus een nieuwe single in. Uh... Autosave. Ja. Want Fedele Grant schrijft hier: je laatste weekend zonder autosave. Maandag is Autosave-dag. Oké, okay, dus volgende week vrijdag horen wij hier de nieuwe, nieuwe Verde al. Ik heb de preview al gehoord, hij is echt super gaaf. Oké, okay, nou tot zover Tweets en Beats. Gauw door, met lekkere muziek. En ja, ik kijk al naar de, de klok. De partykite, hij zit er zo aan te komen. Ja echt, hij staat al helemaal klaar in de gelederen. We beloven het. Nu eerst door met David Toort. Arena. En ja, dirty zout, we hadden het er net al over. Wells zou deze plaats zo lekker kunnen mixen. Dit is jouw CFM's Zandvoort. Keihard in eten op jouw 106.9! Tot aan 12 uur! Hou om hier! moet je zijn. We hadden net al in de Tweets en Beats, Becky Begge Beckerfeet die zei, Sander Kleineberg en Funkagenda. zorg dat je er klaar bent om ja. te partijen, want Becky uh, Beckerfeet is vanavond vrij en hij gaat erheen, samen onder andere met René Ames. Oké, okay, oké. Okay. En over welk feest hebben we